Jan van der Putten met het NOS-journaal. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV... zijn het eens geworden over een bezuiniging... van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn we de Telegraaf en de Volkskrant... op basis van bronnen in Den Haag. De drie partijen onderhandelen al weken in het katsenhuis over extra miljardenbezuinigingen. PVV naar de Wilders heeft verschillende keren gezegd... dat bezuinigingen van zo'n omvang alleen bespreekbaar zijn... als er ook flink wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. Binnen het CDA ligt dat erg gevoelig... maar de drie partijen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 I've been hurt, I've been hurt, I've been hurt. I'm step into my world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 de snelweg van de spijt. Spelen winnen met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor denk. Ik maak je gelukkig. Ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zeg het maar. ik tien keer tot jij me. www.zfmzandvoort.nl Doei Ocean, where unravel. Used to know.